Über. Marielle Hageman met het NOS-journaal. In heel Frankrijk zijn zo'n 700.000 mensen de straat op gegaan. om hun afschuw te laten blijken over het geweld in Parijs van de afgelopen dagen. De spontane demonstraties waren in Parijs, Toulouse, Nantes, Po, Bordeaux, Nice, Lille, Rennes en Marseille. De Franse hoofdstad maakt zich op voor de grote protestmars van morgen. Daar worden honderdduizenden mensen verwacht. Duizenden politieagenten bewaken de mars. Naast president Hollande zijn er ook andere regeringsleiders. onder wie bondskanselier Merkel de Britse premier Cameron en premier Rutte. De meest gezochte vrouw van Frankrijk, Hayat Boumedjin, zit in Syrië, meldde Franse media. Ze is de vriendin van de man die gisteren tijdens de gijzeling in een winkel in Parijs vier mensen doodschoot en een dag eerder op straat een politieagent vermoordde. De 26-jarige Boumedjin zou op 2 januari samen met een man van Madrid naar Istanbul zijn gevlogen. Dat is in tegenspraak met het bericht dat zij de dag voor de gijzeling in de koosjere supermarkt nog eens gezien met de gijzelnemer. Een medewerker van de Joodse supermarkt waar zich gisteren een bloedige gijzeling afspeelde... heeft zeker zes van de gegijzelden het leven gered. Hij deed dat door de zes, onder wie een baby van een maand in een koelruimte te verbergen. De medewerker is een moslim van Malinese afkomst. In de Franse krant Le Parisien vertelt de man dat hij het licht doofde... de deur sloot en de koelinstallatie uitschakelde. Zelf ontsnapte hij via de goederenlift en verschafte de politie daarna belangrijke informatie. In Dresden hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen Pegida, de anti-islambeweging die de afgelopen tijd in veel Duitse steden aanhang heeft gekregen. Demonstranten droegen spandoeken mee met de tekst Je suis Charlie, verwijzend naar de aanslag van moslimextremisten op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Dresden in het oosten van Duitsland is de bakermat van Pegida. Het weer bijna overal droog, aan zee waait het hart, later vanavond stormachtig. Vannacht plaatselijke kans op gladheid, morgen overdag wisselen zon en buien elkaar af. Ook valt er mogelijk wat natte sneeuw. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS. -show. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's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 Shake for a shake I'm throwing these emirates in the sky. Spinning this awesome, llama, make um, them piece of m -E I love my beaches, south beaches, surf, board and high tide. I can just roll up cause I'm roll up. So that birthday cake it the Cobra, Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover, got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said, wreckage, wretches, hold up. I said, wreckage, wretches, hold up. I know.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 Met de Seeds de Gemini. 13e oh! voor uh, deze beste man na drie weken lang in de lijst hebben gestaan. Daar staat gdf van voor, inderdaad. We hebben weer een uh, paar nummers over te En ik uh, ben wel eigenlijk benieuwd welke dat zijn.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 Gestegen. 16? Beginnen we niet bij 30 gewoon of 29? Ja, nou, zullen we dat doen? Ja, dat is misschien wel makkelijker. Ja? Ja, ja, ja. Gaan we gewoon van de, naar beneden naar boven. Dus we beginnen met de Magician. Magician featuring years and years. Nou, the magician, uh, de Magician. The Magician. Magician met years and years, sunlight. Staat op nummer 29. Vorige week stond hij op plaats 30. Op 28 is een pla paar plaatsjes gedaald. Kwap met welk.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 18, All rap, wrapped out, Wrapped up? Wrapped up, hoor ik. Ja. Op 17, vorige week op de plek 25, Fox Stevens met Twitch. Zo ja, En die kon je inderdaad net horen. Wij gaan door. Uh, oh nee, we gaan nog verder, sorry. Op plaats 16, hij is in het plekje gestegen, vorige week. Donk je op plek 17, Juffers self met Diamond.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 Met Maurice Mulder. En dan gaan wij door met nummer 12, als je dat goed vindt. En dat die voor Emma Louise met het prachtige nummer Jungle. In the dark room we fight. Make up for how low I've been thinking, thinking about you. 12. Emily is geproduceerd door uh, Van Komboet. En wij gaan snel door met nummer 11, die is Aaron Chupa... Met I'm an Elba Trous. Dit er deze week is uh, deze gigant Aaron Chupa. I'm an Elbert Rouse. Nou, wil je niet alleen uh, luisteren naar ZFM, luisteren naar de Euro Breakdown. Maar ook uh, meekijken, dat kan. Ga dan even naar zfm-live.nl. Uh, zfm-live.nl, dan kan je de webcam zien van ZFM uh, natuurlijk. De Euro Breakdown op vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En we gaan kijken naar uh, de volgende in de lijst. Dat zou nummer 10 moeten zijn. Maar helaas is uh, deze mooie dame vijf plaatsen gezakt deze week. En dan heb ik het natuurlijk over het Halo Swip. Met Shakerda vorige week op de vijfde positie. Tiende positie voor haar deze week. Hoogte wat ze ooit hebben behaald binnen de Euro Breakdown met dit nummer.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 Oftewel Jesse J, zoals ze eerst bij Cindy Loper onder andere een achtergrondzanger is. Maar ze heeft een uh, meesterwerk gemaakt, mag ik wel zeggen. Oh, wat een leuk bruggetje. Het prachtige nummer. Uh, masterpiece van Jesse J. Op de negentiende, uh, negende positie hier in de Your Breakdown op CfM Zandvoort. Ik ga ook even naar facebook.com slash Breakdown. <middels> Jessie J, nummer 9 met Master Peace voor haar. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Inderdaad, tussen 3 en 5 en luister op zaterdag. Dan is het tussen 7 en 9. de avond dan nog niet in de ochtend nog zo vroeg, uh, kom ik me weer niet uit op zaterdag. Ik zal je geheimje verklappen. Kom er niet eens uit. Het is een herhaling van vandaag. Dus uh, dat is heel goed mogelijk.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 En wil je daar naartoe? Neem je wel je portemonnee mee, want de toegang is 15 euro. Het is niet geheel gratis dus, maar het is het waard. Want wat is er nou beter dan Toet Stielemans, de vaste gitarist... Uh, de pianist gitarist van Toet Stielemans? Jazz in Zandvoort met Martijn van Ittersen dus. Dat en nog veel meer dit weekend in Zandvoort. Wil je alles nalezen? Dan kan je even naar www.zandvoort.nl Daar in de evenementagenda zal het allemaal staan.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 Yeah, they're living Even dus voor Ekelsmith prachtige nummer Cool Kids, de Euro Breakdown. En dan luister je inderdaad nog steeds naar. Naar de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. 16 januari, aan oh, 16 januari, 9 januari. Ik ga wel heel snel door de tijd heen. Ik denk dat het volgende week al is, joh. Was het maar of pas volgende week? Was dat dat uh, gedoe in uh, Parijs al uh, ruim een tijd achter de rug? Het is nou nog wel uh, heel dicht bij. Uh, vind ik zelf.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 Blijven zitten deze week, acht weken in de lijst. is Aaron Chupa, I'm an Albatross. En Emma Louise met Django op de twaalfde positie. En Flo Rida dus, drie weken lang in de lijst. De snelste stijger van deze week, dertiende positie met GDFR. We gaan uh, aftellen naar nummer 1. Nog zes nummers te gaan. 25 minuten nog te gaan op de klok. 34, 16 uur, 34 is het nu je horloge gelijk wil zetten bij de volgende piep. Nee, geentje, dat zal ik uh, je niet aandoen. Nee, wij gaan lekker luisteren naar het uh, prachtige nummer van uh, Hozier. Ja. En dat nummer heet uh, niks anders dan uh, Take Me To Church I natuurlijk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 Nou eigenlijk voor Mark Bronson samen met Bruno Mars. En dan heb ik het natuurlijk over Uptown Funk. zijn twee plaatsen gestegen deze week. Vijfde positie voor we nu. Uptown und Samen met Bruno Mars natuurlijk. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro breakdown. En we gaan naar de, naar de of the continent. En we gaan naar de vierde positie toe die is in handen van uh, Megan Trainer. Vorige week nog in de top 3 dus. Zoals je hoorde, nu de vierde positie. Eén plaatsje, helaas gezakt. MEGA TRAINER! You know, I'm all about that base, by that Zo heet no hij inderdaad.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 Like a daydream.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 deze week Taylor Swift. Blank space. Zes weken lang. Pas in de lijst. Vorige week de vierde positie voor haar. Nu dus alweer in de top 3 gekropen. Een verloop wat voor dit nummer. En deze mooie Taylor Swift. En wij gaan door naar nummer 2. Zelfde als vorige week. In handen van David Guetta samen met Sam Martin. Twaalf weken in de lijst. Hoogste positie was de eerste plek voor nu dus de tweede zelf als vorige week met het prachtige nummer Dangerous. Dit is David Guetta featuring Sam Martin,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 Let yeah. yeah. Veel muziek, June van Hunger Games, Fucking Jay Part 1. Staat deze week op nummer 1 in Euro oh, oh. de Euro Breakdown. Lord T en Utip. Geproduceerd door stromai Prachtige meltdown.